Dik Hark met het NOS Journaal. Het kabinet wil de tarieven voor de inkomstenbelasting verlagen... en het lage btw-tarief op termijn afschaffen. Voor deze kabinetsperiode wordt gedacht aan een verhoging van het lage btw-tarief van 6 tot 8 procent. Een lastenverzwaring van 1,4 miljard euro. Dat staat in de fiscale agenda van staatssecretaris Wekers van Financiën. Wekers wil ook de vennootschapsbelasting verlagen. De maatregelen moeten ondernemen en werken lonender maken. Het eerste containerschip dat na de Japanse kernramp in Fukushima vanuit Japan naar Nederland is vertrokken is in Rotterdam aangekomen. Het schip Karsten Meersk is eerst bij een tussenstop in Engeland gecontroleerd op radioactiviteit. Daarbij zijn geen abnormale waarden gemeten. Op de maasvlakte in Rotterdam worden alle containers en de inhoud ervan opnieuw gecontroleerd. Deze maand komen nog zo'n 30 schepen uit Japan naar de Rotterdamse haven.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 Ik was een kind, hoe kon ik weten, dat dat voorgoed voorbij zou gaan. Het dorp, en dat is eigenlijk het, uh, het volgende onderwerp, hè. we gaan dit dorp managen. Uh, <lacht> hoe dat moet en uh, wat het eigenlijk inhoudt, uh, gaan we horen van Gert van Kuik. ...voorzitter van de OVZ. Net aangeschoven, welkom Gert. Goedemorgen. Goedemorgen Gert, morgen. Niet, niet uh. aan die microfoon zitten. <laughs> nou, ik denk dat je ze hem op afstand maar goed. Ja. Gert, een, een stelling. Zandvoort Centrum profiteert onvoldoende van het verblijfstoerisme. Dat zou beter kunnen. Is dat de uitgangspunt uh, voor jullie? Uh, nee, ik, ik moet ook wel even, denk ik... Uh... Eerst maar even wat corrigeren vanuit jouw uh, eerste aanname. Ja. Dat, uh, dat uh, de functie van de centrum manager maar heel, heel beperkt is. En dat je daar vooral uh, niet te veel van moet gaan verwachten of voorstellen. Dus ik wil gelijk alle verwachtingen of dingen maar gaan temperen. Want het is natuurlijk een, uh, om te beginnen is het een, uh, een onbetaalde functie. Het is niet echt een functie. Het is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat ik als voorzitter van de ondernemersvereniging dingen deed die eigenlijk verder gingen dan wat verwacht mocht worden. En toen hebben we met de gemeente gesproken omdat ik maakte wel veel onkosten om dat soort dingen te bereiken. En toen hebben we eigenlijk dat in dit vat gegoten. Maar je kunt zoiets natuurlijk veel verder um, omschrijven. Tot een zelfs city manager, die hebben sommige plaatsen ook in het land. Die hebben wij toch ook. Of ja, meer? dat zou Freddy Verbrugge zijn, is dat. En, ja. Maar er is dus, heel veel naar buiten toe. En dan kun je centrummanager natuurlijk ook nog heel erg um, um, zwaar maken. Maar dit is een hele lichte vorm van centrummanager. Ja, en dan plaats ik in de krant, centrummanager Light. Light, ja. kon <lacht> Light, centrummanager Light. <lacht> <Ja>. <lacht> en dat wil ik wel benadrukken, dat niet de verwachtingen ja, ja. Even voor zover voor die zouden zijn, dat die ja. niet te hoog worden gesteld. Ja. Maar, uh, ja, je hint er al naar, maar hoe is zo gekomen? Het is een initiatief van meerdere partijen geweest, ja. begrijp ik. Ja, eigenlijk komt het omdat ik als voorzitter bezig was met een aantal projecten, onder andere. Uh, ben ik nogal bezig geweest met het, het, het schoonmaken van de Kerkstraat uh, met die verwijderaar die onlangs... Uh... Die zag ik vorige week ja. rijden hier. Ja. Nou, dat initiatief heb ik dan genomen naar aanleiding van een tip die ik heb gekregen van de beveiligingsbeambte van de Nijls spoorwegen. Omdat de gemeente uh, ja, eigenlijk uh, dat niet kon en dacht dat het ook niet mogelijk was. En toen hebben partijen met elkaar contact gebracht. Ik heb wat referenties nagetrokken bij andere gemeentes. Bleek wel te kunnen. En uiteindelijk ben ik heel blij dat de gemeente besloten heeft met, dit, met deze partij in zee te gaan. En je ziet het resultaat van de kerkstraat en het uh, grote krocht en het uh, kerkplein zijn uh, volledig kougomvrij. Ja, nu, nu de poep nog. Nou de poep nog. Maar goed, het, weet je, als je je omdraait er ligt er weer een rol. Dus dat is een beetje lastig. En het volgende project is dan de Halterstaat. wat mij betreft, hopelijk volgt jaar ook de boulevard. Want dat is natuurlijk helemaal uh, versmeerd. Uh, nou, zo is het eigenlijk begonnen. En ja. um, nou, dat ligt, ligt niet helemaal op het terrein van de voorzitter van de ondernemersvereniging. Ik ben bezig met afval samen met de koninklijke Nederland. En zo met een aantal projecten meer. En ja, toen met de Hilly Jansen, de drijvende kracht achter dit. Die dacht: ja, dan moeten we eigenlijk in een vat gieten. Want ik, ik, ik, ik maak onkosten, ik bel, uh, bel heel veel mobiel en uh, drink ook eens een kop koffie. Dat gaat allemaal op mijn eigen kosten. En uh, om deze reden is dat in dit vat gegoten. In een hele beperkte onkostenvergoeding kan ik uh, ja, dingen doen. Ja, ja. Uh, maar ik begon, er is een aanleiding geweest om, om dit op te starten ja. en de Kamer van Koophandel Amsterdam heb ik gelezen, ja. bemoeit zich ermee, Koninklijke Horeca Nederland, ja. Zandvoort dan, afdeling Zandvoort, ondernemersplatform, uh, ja. ondernemersplatform. Ja. Uh, en de gemeente. Uh, ja. Die hebben politie ook. Ja, alle partijen. Ja, ik kan wel zeggen, Is veiligheid wel. ook een aspect? Uh, wat ja, hier KVO, de... kun je maar veilig ondernemen. Ja ja, ja, ja, ja. Uh, en die hebben de koppen bij elkaar gestoken om, om iets te bereiken. Uh, ja. Wat wil je bereiken? Nou ja, als je naar het centrum kijkt, dan... Uh... Zou je kunnen stellen dat het aardig vloedend is? Ik zeg het misschien uh, uh, heel erg boud, maar ik kan niet anders concluderen dan als ik door het centrum loop. Dan zie ik um, um, leegstand, ja. regelmatig terugkerende leegstand. Ik zie toch uh, verhoudingsverwijs veel horecaondernemingen. Ik zie weinig diversiteit in het winkelaanbod. Ik zie uh, geen um, kwalitatief... ...op enig niveau opererende winkels... ...met uitzonderingen natuurlijk... Hè. ...we ja. hebben de landelijke ketensystemen, ...de Albert Heijnen, we hebben Esprit in Zandvoort... ...maar we hebben bijvoorbeeld geen HMM-modus... ...we hebben geen uh, Livera... ...we hebben geen Hunkermullen, ...we hebben geen Menfield, nou noem maar op... ...we hebben heel veel niet... ...en dat maakt de kwaliteit van de badplaats... ...mijn idee ook wat, wat, wat, wat minder... Het onderhoud kan op veel plekken beter. Vandaar ook dat we begonnen zijn heel basaal. Uh, maak nou de straat eens schoon. Echt goed. En het volgende object zijn prullenbakken en, en dat soort hele basale dingen. Feestverlichting. Maar een van mijn eerste uh, ja, dingen waar ik samen met Healy met name mee bezig ben... ...is te kijken of we landelijk opererende viaalbedrijven. Nou eigenlijk is het andersom. Ik ga eerst informeren waarom wij zo weinig landelijk uh, opererende viaalbedrijven hebben. Daar heb ik wel een idee van. Maar ik wil ook dat van hun horen en ik wil ook weten onder welke criteria wij wel in aanmerking zouden kunnen komen voor een misetan ja. of een HMM, of noem maar op. Nou, dat is um, dus wat mij betreft is economisch standwoord redelijk op een dieptepunt, het heeft natuurlijk met de recessie te maken, maar het heeft, door die recessie wordt het aanbod nog minder en dan zit je in een soort fysieke cirkel naar beneden. Ja. En een van de dingen die ik met jullie heb besproken, want ik heb een to-do-lijstje gemaakt... ...is te kijken of ik uh, daar een heel klein dingetje aan kan bijdragen om, om, om dat ja, wel, iets op te krikken. Ja, nou ja, je ziet het ook... Uh... Aan de zaken in Zandvoort, die dan waar jij constateert, er is leegstand. Die zaken lopen in de zomer hartstikke goed. Maar de winter, hè, daar moet je ook doorkomen. Ja. Ja. En dan kom je mogelijk in die in die cirkel terecht. En ja, als je zwinters niks te bieden hebt, krijg je ook geen toeristen en dergelijke. Ja. Uh, en dus zullen grootwinkelbedrijven niet investeren. Nee. Um, nee, dat is dus inderdaad um, uh, het verhaal. Want als zelfs een McDonald's het hier niet kan redden... Ja. ...dan vind ik het toch wel een veeg teken. Dat heeft alles overigens niet met het merk McDonald's te maken... ...maar ik denk nee. meer met het management en met, en met hoe zo'n zaak wordt geëxporteerd. Denk ik. Uh, dan hebben we nog veel mensen die um, een nieuw plan hebben. We hebben pas een hele mooie winkel gehad in de, in de Kerkstraat. Uh, op zich een heel mooi initiatief, maar dan toch te weinig body... Om langer dan een half jaar te overleven. En ik zeg, ja, als je iets wil beginnen hier in Zandvoort, dan moet je toch tenminste reserves hebben om, laten we zeggen, nou eens drie seizoenen te overleven. En niet gelijk de omzet te, te denken, te halen die je nodig hebt om, om, om winst te kunnen maken. En mensen komen en die denken gelijk dat ze één twaalfde van de, de prognose omzet te pakken hebben, maar dat werkt zo niet in Zandvoort. Je hebt tijd nodig. Ja. Um, ik zie veel initiatieven in Zandvoort, nieuwe zaken, die komen en denk ik, ja hoeveel tijd is dat beschoren, omdat daar uh, vaak geen, um, geen kapitaal achter zit. Even een uh, vraagje van mijn kant, uh, Ger. Is het niet zo dat het ermee te maken heeft dat heel veel panden hier in Zandvoort, in de winkelstraten, alleen maar te huur zijn en dat die huur eigenlijk extreem hoog is? Ah, ja. ja, zeker. Als je weet dat de McDonald's vuur, uh, 100, ik dacht, 106.000 euro is per jaar. Moet je wel wat, uh, nou, dat ook. is dat is voor dat is voor geen enkel voor geen enkele winkel is, is dat is gewoon niet op te brengen. Klaar. Dus het staat ook leeg. En dat uh, pand is eigendom van een groep. Kronenberg, geloof ik. En die weten bij wijze van spreken niet eens dat ze dat pand nog in bezit hebben. Want die zijn goed voor 4 miljard onroute goed bezit. Dus het is allang afgeschreven, heeft geen prioriteit. Het staat nu drie jaar leeg en de gemeente kan er weinig aan doen. Want ja, het is maar... nou, ja, dat, dat zou ook mijn vraag meteen zijn. Ligt daar niet een beetje een rol voor de gemeente? Maar ik, uh, ik probeer wel... Uh, uh, er is ooit een keer een vereniging opgericht van Goed eigenaren. Nou... Die probeer ik weer een beetje leven in te blazen. Het enige wat je kunt doen is oorhoedgoedeigenaren um, proberen uh, mee te krijgen in het streven om de kwaliteit te verbeteren. Maar er zijn gewoon -goed eigenaren die hebben daar echt uh, lak aan. En die zitten op hun uh, zeiljacht op de en uh, of dit leegt of niet. Het zal zijn worst zijn. Maar we hebben wel een goed goede eigenaar die een zeker hart hebben voor Zandvoort. En daar kun je misschien wel afspraken mee maken over bijvoorbeeld uh, opknap uh, of over huurcontracten of over lagere huren en dat soort dingen. De huren zijn erg hoog. Ja, ja. En zeker als je het nu afzet uh, tegen die neergaande spiraal in Zandvoort. Dat is gewoon niet meer te, tegenop te verdienen. Het is niet meer te, het niet meer te verdienen. Nee. Maar nee. Het, het is ook zo dat uh, hier in Zandvoort is het vrije ondernemerschap. Dus als je ja. een patatzaak wil beginnen, dan kan dat gewoon. Nou, het stikt hier over de patatzaak en de tent ja. en de pizzeria's... Ja. En dat is natuurlijk ook niet echt uh, een, een aantrekkelijk gevarieerd nee. aanbod. Nee, nou dat is hele vlale. We hebben geloof ik, uh, ik weet het niet precies hoor, vergeef me de aantal, maar ik geloof dat we 16 kapperszaken hebben en 21 zwarmen. Of andersom, dat weet ik niet. Ja. We hebben ook veel te veel horecazaken is mijn stelling. En dat komt uh, enerzijds omdat ze de slag, voor een deel althans, alles, alles genuanceerd. voor een deel de slagvloer hebben met het strand. Het strand is natuurlijk uh, super. Uh, er zijn vijf uh, permanente strandpaviljoens die gewoon zijn volwaardig restaurants. En in Zandvoort hebben we ondernemingen die dat niet hebben kunnen bijbenen. En dan zie je dus ook een verslaving van het aanbod. Te veel. En dan kwalitatief onder de maat. Dus dat vind ik een groot probleem. Maar we hebben vrije ondernemerschap. Dus als iemand die morgen een 22 e zaak wil beginnen. En hij voldoet aan alle Bibo-eisen. Ja, dan kan dat. Ja, vroeger had de gemeente kon met een vestigingsbeleid. Ja. Dat aansturen. Nou, dat dat, dat is niet. voorbij nu? Nou, ik zou best, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want vrije ondernemerschap is natuurlijk hoog in het het vaandel. Maar enige sturing zou misschien wel kunnen soms. En dan zou ik de, kunnen sturen op horecazaken, misschien op zwarma, kappenzaken of op kwaliteit. Maar het is bijna om, ik heb het veel over gesproken ook met... Uh... Ja, wat hoe is het dan nou bijvoorbeeld als ik in, uh, op de Grote Krocht, als ik daar een, een kroeg wil beginnen? Ik denk dat dat niet, dat weet ik niet, maar ik denk dat dat, dat kroeg wel uh, bepaald is op een bepaald gebied. Maar ja, ja daar, maar dat, dat daar, is dus wel gereguleerd. Ja, ja dat denk bestemmings, ik wel. bestemmingsplannen kunnen ja. dat reguleren, of daar hoor ik aan, want er gelden andere regels voor. Ja, dat weet ik eigenlijk het niet zeker hoor, dat is wel een ja. goede vraag, maar als je op de grote kroeg, een kroeg zou beginnen, ja, en dat kan. ja, nou ja. Uh, uh, ik denk dat het bestemmingsplan dat niet toestaat. Ik hoop het. Nee. nee nou, ho en op die manier zou de gemeente wel wat kunnen. Kijk, de gemeente, het probleem is natuurlijk ook, als je nou iemand hebt met een hoop geld, met een zak geld, en die koopt zijn pand op, en uh, die gaat er iets mee doen, wat niet direct commercieel aantrekkelijk is, dan kun je die horeca een beetje uh, misschien verminderen. Maar iedere horecazaak die leeg komt, komt weer een nieuwe horecazaak. Want iedereen denkt toch dat hier nog steeds goud uh, <lacht> met de, aan de horizon ligt. <lacht> Ja, ja, ja dat is waar te... eenmaal. Maar ja, dat kan wel waar zijn, maar jullie streven en ook van uh, wethouder uh, en aan alle politieke partijen, is ja. ja rond toerisme. Ja. Dat betekent dat je een aantal bezoekers ook in de wintermaanden gaat opkrikken. Ja. En dat zou precies uh, synchroon moeten lopen met jullie activiteiten. Ja. Maar Gert, ben jij trouwens bekend met het uh, project dat we begin jaren 70 hadden met uh, Zandvoort, twaalf maanden zomer. Ja, daar heb ik onlangs een heleboel artikelen van gevonden. Daar heb ik dat dus doorgelezen. En men was dus bezig om inderdaad Zandvoort aantrekkelijk te maken voor twaalf maanden in het jaar. En toen dat dreigde te lukken, toen trok de provincie een streep op die rekening. Want die zei, ja die wegen naar Zandvoort, dat, uh, die kunnen dat allemaal niet aan, dat gaan we niet doen. Einde oefening. Nou, dat is jammer, want uh, ik ken het project niet, maar ik heb thuis heb ik zo'n stapel rapporten. En toen ik in Zanders kwam, 1988 was het Terp-rapport, was er erg in zwang. En dat zou al beter worden, dat zou we geweldig stand voor krijgen. Nou, dit is maar gedeeld. En uh, we hebben ook nog het, uh, de, de middenboulevard met allerlei plannen. Dus de, de, je kunt begraven worden onder de rapporten. Het is dus, dus wel jammer dat we om die reden misgelopen, Want ik denk, dat we hebben geen bereikbaarheidsprobleem. Dat vind ik zo'n onzin, eigenlijk. Ja, ja dat, we dat hebben, ik hem ook. Ik heb hier uh, vier jaar gewerkt, en waarvan anderhalf jaar niet gewoond. En um, eigenlijk nooit een bereikbaarheidsprobleem gehad, alleen een paar keer, ja, je moet niet zondagmiddag met 30 graden om 4 uur Zandvoort uit willen, dan moet je even rekening mee houden. Maar voor de rest valt het best wel mee. We zijn volgens mij heel goed bereikbaar. Per trein, per fiets het halen, per auto door de week. Ja, als je zondag om 11 uur met 30 graden Zandvoort binnen wil, ja, dan heb je een probleempje. Dat is druk. Nou, en dat, en dat komt misschien tien keer per jaar voor. Wat we wel hebben is een parkeerprobleem. En dat is dus ook een van de dingen die op de agenda staan, en zeker nu. We hebben dus een winkelaanbodprobleem, we hebben een, een schoonheidsprobleem en we hebben een parkeerprobleem. Ja, dat zijn ook de werkgebieden van Heli Jansen en van jou. Uh, ik heb geen werkgebieden. Ik doe het geheel. Uh, het is eigenlijk vrijwillig wat ik doe. <laughs> ja, maar en van Heli. Nou ja, Hilly heeft natuurlijk de gemeentesalaris, ja. maar uh, ja. het is wel een taak voor haar erbij. Ja. ja. En ik, ik ga haar op sommige onderdelen gewoon... Bijvoorbeeld die, uh, met die franchise winkels. Ik heb een, een, een netwerk bij de bank. En uh, dat probeer ik aan te boren. Om zeg maar warme introducties te krijgen bij filiaalbedrijven. Want er is wel... Actie ondernomen door de gemeente, maar niet op een manier die je tot succes leidt. Um, en ik probeer dan gebruik te maken van de netwerken die ik dan heb. om wel een warme introductie te krijgen bij dat soort bedrijven. Want dat is erg belangrijk: dat je spreekt met de man of de vrouw. die ook over het vestigingsbeleid gaat. En niet dat je een algemene brief stuurt aan de directie. die voor 100% ook direct in de prullenbak verdwijnt. Dus dat is, um, daar, kan ik dan, daar kan ik iets aan bijdragen, denk ik. hoop ik. Ik uh, had het aan het begin van dit gesprek al even over vier spelers die hierin meespelen. Horeca, uh, gemeente Zandvoort enzovoort. Maar één van die vier is de Kamer van Koophandel Amsterdam. Ja. Uh, wat is de rol van, uh, van daarvan? Nou, de Kamer van Koophandel is natuurlijk in algemeen uh, uh, belangrijk om uh, de, de, de economie in uh, alle regio's te versterken ja. en te ondersteunen. En ieder gebiedje heeft zo zijn eigen... Uh, ja. Ja, Consultant, zeg maar, wij hebben Dick Velink. Vroeger hadden we op Dick Hulsbos hier rondlopen. Zou het niet logisch zijn dat het Haarlem was? Um, of nou, ik, denk, ja, dat... of heeft het met de oude relatie Zandvoort-Amsterdam te ja, maken. Ja, dat, dat, dat zal... Maar dat vind ik allemaal niet zo boeiend, hoor. Of het nou het nee. halen of Amsterdam komt. Ik, misschien dat, het, dat dit de werkzaamheden alleen in Amsterdam is geconstateerd, weet ik niet. Dat kan, ja. dat, dat daar toevallig... Van, het is, natuurlijk, hij heeft het heel erg wel Kenmerland, zeg maar. doet nu in Zandvoort. Maar ik denk ook dat die bloemmedalen... En dat ze dat het hele, hele gebied Noord-Holland verdeeld hebben over vijf consultants en die zitten dan in Amsterdam. Okay. Nou, dat, maar zij ondersteunen dit omdat ze natuurlijk ook belang hebben bij een sterk Zandvoort en een sterk Bloemendaal en een sterk Heemstede. Dus uh, zij ondersteunen dit vanuit. <coughs> Zelfs een van de initiatiefnemers. Ja, ja dan, dan hebben we weer Amsterdam Beach hier in Zandvoort. Als Amsterdam zich ook met ons bemoeit. Nou, zo voel ik dat niet hoor. Ik heb oh. geen Amsterdamse. Iedereen Amsterdam is, ja, ja. ja, de realiteit is natuurlijk wel dat wij de badplaats voor Amsterdammers zijn. Ja. Al traditioneel. Ja. Ook voor het Roergebied, maar dat is een ja. ander verhaal. Oké, okay, uh, jullie taken. We uh, zijn al begonnen eigenlijk, als ik jou zo hoor, over de kougomverwijdering ja, en dergelijke. De eh. En dat moet ze een hoogtepunt vinden in het komende jaar. Dus kijken hoe dat nou, uitpakt. Daar ben ik om het begin al uh, gaan temperen. Ja, hoe lang geef je jezelf? Ik, ik heb, ik heb voor, voor mezelf gezegd: ik, um, uh, ik wil wel iets bereiken. Ik wil niet aan een dood paard trekken. Hè. Ik, doe het, ik doe het omdat ik, uh, ik heb tijd. Ik heb uh, ik ben, uh, wat uh, mobiliteit betreft ben ik wat beperkt. En dit vond het, ik vond het iets moois om zeg maar, leuke dingen te doen in Zandvoort. Maar ik vind het ook heerlijk om op vakantie te gaan en ja. veel van mijn vrije tijd te genieten. Ten slotte, ik werk niet meer, dus ik heb alle tijd voor mezelf. Ja. Maar ik ga niet iets doen waarvan ik na... Ik heb, we hebben onszelf twee jaar gegeven. Okay. En in die twee jaar moet ik voor mezelf een paar kleine succesjes... De ijsbaan was bijvoorbeeld ook, ook een ja, onderdeel van, absoluut. Het, van het plan. En dat kan ik dan weer even opteren. Want uiteindelijk wil iedereen een keer... ...iets terugzien van zijn inspanningen. Ja, dat is zo. Maar ja, de ijsbaan uh, hij is nu geïntroduceerd... ...en zou volgend jaar uh, een groter succes moeten worden. En nu kent iedereen het. Nou ja, dus een van de dingen die ik me dan nu ook opstel... ...is dat de decembermaand uh, nog groter en leuker moet worden. Ja. Dat is ook een van ja, de ja. projectjes waar ik me goed. dan mee bezig nou, ga. Goed. Goed. Goedemorgen Zandvoort straks. Maar uh, als de ijsbaan er staat vanaf de ijsbaan... Ja, ...dan moeten we zeker dat een keer doen. Dat is zeker leuk. Ja. Maar ik niet. Het is veel te koud. Dat <laughs> valt wel mee. Gert, uh, nou het is uh, ons in ieder geval duidelijk geworden wat, uh, wat jullie voorstaan en wat je hoopt te bereiken. Maar zij had heel veel. Ze was heel nieuwsgierig. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, dat komt nog wel. Maak je geen zorgen. ik ben nog niet van de Eh <laughs> uh... Voorlopig weten we het even, we gaan je zeker, uit, of Hilly of jullie beiden, zeker uitnodigen over een tijdje om eens te praten over hoe gaat het nou, wat kom je nou okay, tegen, uh, wat zijn de problemen en waar zitten je successen, of succesjes, zoals ja. jij het noemt. Het, uh, ik denk dat het heel boeiend gaat worden. Het is in ieder geval nieuw voor mij. Ja, ja. ja. Ik wist niet dat ik kou überhaupt een probleem was. Ja, nou, dus... Je ziet het wel, als je erop gaat letten, ja, nee, dan... dan ziet het er niet uit. Dat klopt. Stel dat er uh, mensen zijn die hebben een uh, leuk idee om het op te fleuren, dat het ja. allemaal wat uh, mooier eruit gaat zien. Dan kunnen ze jou ook persoonlijk benaderen. Ja hoor, en uh, ik moet zeggen dat de winkeliers in de kerk zaten, hebben, en de Halt staat trouwens ook, zijn alweer wat meer met elkaar gaan samenwerken. Daar ben ik erg blij mee. Er komen allerlei kleine leuke initiatiefjes uit. Al die kleine puzzelstukjes die moeten tot iets moois leiden. Maar ze dus via Heli of uh, uh, uh, ja, via, via de gemeente Kunnen ze me altijd bereiken okay. Goed, voor nu Bedankt voor je komst En we gaan je zeker nog verder vragen Hoe het gegaan is Oké okay. okay. Something in the way she moves I wanna leave her now de Beatles met something. Dat is helemaal van voor mijn tijd. Hè? Ja, ja. Wat mooie muziek. Fantastische CD is dit. Maar something uh, gaat er ook gebeuren in april in Zandvoort. En uh, heel veel activiteiten. Ja. Uh, zal ik er eens een paar uit gaan pakken, Cor? Ja. Oké, okay. heb je de lijstje gezien. Ja. Nou, heb je je best ervoor gedaan. Ja. Nou, mensen hebben hun best gedaan. We beginnen maar eens even met de... We hadden net het kunstfestijn uh, met Roy van Buringen. Maar we hebben ook nog beeldende kunst. En uh, van 2 april... Tot 30 mei is er uh, in de Koenraad Art Gallery in de Noorderstraat 1... Was hier om de hoek? Hier, hier om de hoek ja. in de Noorderstraat 1 is er een, een expositie die heet uh, Bezield schilderen. Uh, in de omschrijving staat tijdens deze expositie kunt u schitterende werken van Rita Bakhuizen bekijken. Mevrouw Bakhuizen vertegenwoordigde in 2009 Nederland met haar buitengewone en kleurrijke schilderijen in Florence op een biennale. Ze is portretschilder en uh, ze maakt olieverfschilderijen van mens, en dier en landschappen. De moeite waard, kortom, uh, om eens naar de Noorderstraat 1 te gaan. van 2 april, dus dat is al vorige week zaterdag geopend. tot en met 30 mei. En uh, de galerie is open van 1 uur s middags tot de 6 uur. Nou, en dan hebben we ook nog uh, Fascinatie. Ja. Fascinatie, dat is uh, van Art Atra. Spreek ik dat goed zo uit? Art Atra? Uh, ja, ik denk het wel, ja. Art Atra aan elkaar vast. Zo'n uh, zo tongenbreker is dat? Ja. En dat is op de Kostelorenstraat nummer 57 en uh, zondags geopend tussen 1 en 5. En wat u daar kunt uh, gaan zien is uh, werk van een beeldhouwer, Alfredo Longo. En dat is een hele specifieke beeldhouwer, want hij uh, staat niet in steen te kloppen. Maar hij uh, maakt van honderden schroeven, moeren, bouten en nagels, uh, van alles aan elkaar vast. Dat last hij. En dan maakt hij een, uh, een heel expressief beeld van. Bijvoorbeeld een stier, een paard, een hart of een borstbeeld. Dat uh, wordt veredeld. daar wordt vertind waarschijnlijk, of verzinkt, of weet ik veel wat. En uh, dan wordt het aangevuld met samengeperste. Drankblikjes. Nou ja, kortom dus allemaal dingen die wij weggooien en daar maakt hij een mooi stuk kunst van Dat kunt u gaan zien En daarnaast vindt u dan ook nog schilderijen van een landschapsschilderijen van Alexander Smith Bijvoorbeeld een neerdwarrend eikenblad op een schilderij van 1 bij 2 meter En de omschrijving zegt dat u gefascineerd zult raken door de leegte U moet het gaan zien ja, dat is echt iets wat je moet zien, denk ik. Ja, ja. Nou, die schroeven bouwt en moeder trekt mij wel. Lijkt me best leuk om daar iets beeldends van te maken. Een bouwtje ik, uh... een en moertje en schroefje in ja. een ja. ja. Daar worden ze ja. gebruikt. Daar worden ze gebruikt. En... Uh... Uiteindelijk, beeldende kunst uh, gaan we dan uh, naar de beroemde bushalte. Die overigens volgens berichten mogelijk in augustus toch uiteindelijk weg moet. Ja, dat dacht ik wel. Uh, ze hebben al het eerste deel nu uh, gesloopt van uh, de bushalte. Ja, ik zag daar die grijper aan de gang. Ik dacht, nou dat gaat helemaal niet goed met die schilderijen. <lacht> nee, maar de schilderijen mochten blijven staan. En uh, daarin uh, is uh, een expositie natuurlijk elke zaterdag en zondag van 1 uh, uur tot 5 uh, uur. Toegang is overigens gratis uh, daarvan. En daar uh, is een expositie gaande die uh, de titel heeft meegekregen Achter de bakken schijnt de kunst. Kunstenaars van BKZ of beeldende kunst Zandvoort exposeren daar continu. En om een paar namen te noemen, Elke Seids maar schilder. Schilder, niet zoals de naam doet vermoeden, ze is keramiste. Ze schildert niet, maar ze maakt keramiek. Uh, Annemarie Sibrandi, mozaïken. Ton Timmermans, schilderen in lijnen, vormen en ruimtes... En met daarin de mens als onzichtbare aanwezige. We zijn benieuwd. Herbert Immer Willems en die maakt al die verfschilderijen. Uh, dorpen en stadjes en landschappen en luchten. We moeten het allemaal gaan zien. Dan gaan we naar uh, 20 april. 20 april, ja, want er was onlangs het poppentheater, er is onlangs een uh, voorstelling geweest, maar de eerstvolgende is weer 20 april, van om half twee en om half vier, in het Zandvoortsmuseum. Zwaarluwe straat nummer één, maar tegenover het raadhuis, uh, iedereen kan dat wel makkelijk vinden. En daar uh, wordt door Recreade een uh, poppenvoorstelling, een poppenkast uh, opgevoerd Voor kinderen uiteraard. Uh, reserveren via de e-mail e is gewenst. Wat een moeilijk woord is dat toch eigenlijk. Ja, dat een... En uh, Tongenbreker, <tongenbreken>, ja. Poppentheaterrecreade. At hotmail.com Poppentheaterrecreade. Oh, die wil ik hebben voor uh, Scrabble. Dat lijkt me een hele mooie. ben je meteen weer drie keer de woord. <tongenbreken> ja. Dat is... Uh, <tongenbreken> De jouw straat die aangeschoven is. Pieter, jij wilt straks ook nog even wat aanvullen? Nee, ga je gang. Oké, okay. maar dan weet ik het. <laughs> uh, dan gaan we nog even terug. Morgen, 10 april, is er bij Mango's Beach Bar Latin Taste Salsa Feest. Daar, als u wil dansen en luisteren naar heerlijke muziek... Boulevard Banaar 15. Van 4 uur tot kwart voor 12 s'avonds. avonds, is een bekende tijd. Dat was ja. ook al met het surfen. Ja, ze mogen nu hey, weer langer open. Ze mogen weer langer open, hè. Ja, ja, dat is altijd meer. Maar, wilt u Latin American salsa? Ga naar Mango's Beach Bar Boulevard 15. Op uh, 17 april, dan gaan we even een tijdje vooruit uh, in de tijd. In deze maand. Dan... Uh, ...is daar uh, weer een classic concert. Het heeft de titel meegekregen... ...Whale City Sounds... In de protestantse kerk, poststraat 1. En uh, begintijd is om, uh, om 1 uur. Nee, nee, nee, om 3 uur. Om 3 uur? Half, dan is dat een drukfoutje, foutje. En geweest. om half 3 gaat de kerk open. Oké. Okay. Het is niet zomaar een koor, het is een barberkoor. Ja, vertel eens. Dat betekent 75 mannen die een hoop lol hebben, een hoop plezier maken, niet alleen zingen, maar ook een, een komische act daarin opvoeren. Oh, ja. Maar zoveel mensen in die kerk, dat wordt uh, vol. Wordt absoluut huis Ja, dat, uh, ik, ik zie nog in mijn tekst hier staan uh, onder leiding van Martijn Hoeksema. Uh, precies, en die is er van kind af bij uh, gekomen, want zijn vader was uh, zeer actief in de Barber uh, zanggroep. Ja, een gigantische groep, 70, 75, 75 mannen. Of ze allemaal komen, dat weet ik ook niet, maar uh, ik ga er wel vanuit. Hoe komt het dat jij zo goed op de hoogte bent, Pieter? Af en toe doe ik wat voor uh, de Classic Concerts. Oké, okay. jij werkt daarna mee aan de organisatie? Uh, uh, achter de schermen probeer ik een beetje mee te doen. Um, Oké, okay, goed. Ik vrijwilliger werk, hè? net als Gert Verkuiken. Ja, precies. Maar dat geeft me de gelegenheid, als, als jij ja, klaar bent, Don. Uh, ik ben gisteravond naar de ledenvergadering van de van Rennersbrigade geweest. Ja. Deze jongens en meiden die, uh, ja het is mooi weer, dus uh, we krijgen weer strandbezoek. Die staan er klaar voor om een uh, succesvol seizoen te maken. Uh, de boten zijn opgepoetst, de motoren doen het allemaal, de renningsposten zijn schoon. En uh, de jongens die zijn er klaar voor om uh, weer een strand veilig te maken. Uh, aardig, volgend jaar bestaat de Zandvoortse Renningsbrigade 90 jaar. 90 jaar, wauw, volgend jaar. Nou dat wordt natuurlijk een groot feest. Uh, en het is een belangrijk jaar, volgend jaar. Ja, want dan is ook hun nieuwe onderkomen gereed. Uh, waarschijnlijk over een paar maanden wordt op dit moment wordt de aannemer gezocht maar over een paar maanden gaat de eerste paal de grond in voor de gezamenlijke onderkomen voor brandweer en de rennersbrigade. achter de begraafplaats in Noord. Daar komt de, de loods te staan, de garage te staan waar de auto's van de brandweer en de boten en auto's van de rennersbrigade komen te staan. En volgend jaar, september, oktober zal dat feestelijk geopend worden in het kader van het 90-jarig bestaan. Ja, de, de, ze hebben ook instructielokalen. Uh, instructielokalen, alles zit erin. Dus gisteravond werd door de architect uitgebreid informatie verstrekt hoe het eruit komt te zien, waar de rennerspigale zit, waar de brandweer zit, en waar ze ook samen gaan werken, want ja, gezamenlijk inkopen betekent toch weer een stukje financieel voordeel. Ja, dat is een stuk samenwerking. Wanneer zei je ook weer dat de eerste paal de grond in Wij hadden? verwachten dat het in september, oktober aanstaande zal gebeuren. Want ja, die grond ligt daar behoorlijk braak al een, een tijd. Precies. Maar die precies. moet ook inklinken, denk ik. Ja, maar dat ziet er allemaal goed uit, maar het aardige is het 90-jarige bestaan van de rennersbrigade volgend jaar 90. Er was gisteren een man aanwezig, Anton Bakels, Tom Bakels. Ja, dat kennen we allemaal. Dat kennen we allemaal. Weet je dat de man volgend jaar 75, 75 jaar lid is van de rennersbrigade? 75 jaar onafgebroken lid van de rennersbrigade en dat is toch werkelijk uniek te noemen. Ja, hij heeft de leeftijd er nu niet voor, maar hij zal vroeger actief geweest zijn. Hij is heel actief geweest. Hij wordt volgende week 88. Ja. Maar hij was dus als klein jongetje al lid. Lid ja. bij de Rennensbrigade ja, ja. en dat nu 75 jaar. Ja, ja nou daar mogen we hem dankbaar voor zijn en ook voor Precies. zijn vele foto's van Zandvoort. Precies. Een man die heel veel waarde heeft voor Zandvoort. Precies. Precies. Ja? Okay. Overigens werd ook verteld hoe het afgelopen jaar eh, met de Rennensbrigade was gegaan in Strand. Ik praat eventjes door totdat de, de, de nieuwe spreker er is, de zinger en gezanger er is. Um, uh, als ik kijk naar de activiteiten op het strand. Uh, vorig jaar uh, aan eerste hulp 189 stuks. Hulp aan opvarenden die anders misschien verdronken waren 36 keer. Hulp aan zwemmers die in problemen kwamen door muien. 10 keer, er zijn 14 reddingen geweest. Ja. En 114 kinderen zijn er weer teruggebracht bij hun vader en moeder. Ja. <laughs> nou, dat is ook belangrijk. En helaas, één zwemmer is overleden. overleden. Ja. Nou, dat is ja. Natuurlijk ja. het meest ja. trieste. Die kwam door een mui in het probleem. ...probleem en de je ...maar dat die zee heel gevaarlijk is... ...en dat je goed moet letten... ook niet moet letten als rennersbrigade... ...de zee is altijd... ...maar ik kan me van vroeger herinneren... ...Pieter, en dan praat ik zo over de 50e jaren... ...dat er per seizoen wel meerdere mensen verdronken... ...en dat is gelukkig Precies. verleden tijd... ...maar de jongens van de rennersbrigade... ...zijn goed opgeleid... Ja, ja. ...en dus dat betekent weer veel goeds... ...voor de komende zomer... Okay. ...Pieter, bedankt voor het inspringen... ...ik heb nog even één laatste activiteit... ...en dat is op 17 april... De All-American Sunday. En die wil ik toch even noemen op het circuit. Want dat is fantastisch. Daar zijn de hele dag Amerikaanse zaken. Maar ook prachtige Amerikaanse auto's en dergelijke. Daar moet je eigenlijk even naartoe. Ja, had ik begrepen dat het, uh, die jongens uit dan met het 18-busje... Die, ja, komen, die weer komen weer maar zonder wapens. Ja, ja, ja. ja dat wel. Daar moet je zeker nog. Maar goed, dat was even. We gaan uh, naar een stukje muziek. En dan gaan we met Patrick van Kessel straks nog even verder praten. En uh, we gaan luisteren naar uh, Jerry Halliwell met It's Raining Man! Jerry Halliwell. En de zon die schijnt zo mooi. Ja, het regent hier geen mannen. Er is eigenlijk ja, ja. maar één man binnengedruppeld, Maar wat voor een man. De parel van Zandvoort is hier binnengekomen. Ik heb eigenlijk koepen aangepast. Niet, wil, <totus> niet <wil> een Parel. <totus> <totus> Welkom Patrick van je, Kessel. Patrick, uh, ja, het lied, de parel aan zee Zandvoort. Parel aan de zee. A, parel ja, aan ja, de zee, ja, laat we het wel goed uh... zeggen. Ja, dat ben ik met je eens. Parel aan de zee, ja. een klein beetje afgeleid van een rapport... ...wat er destijds over uh, Zandvoort is verschenen. Ja. Wat moet nou het image worden van Zandvoort? Nou, er zijn wat modellen voor geweest. En gekozen is voor Zandvoort, parel aan de zee. Ja. Ja. En van daaruit een lied. Jij ja. bent in een lied uitgebarsten. Ja. Hoe zo gekomen? Ja, dat kwam dan gewoon spontaan in me op. En ik zag uh, Nick Meijer lopen. En uh, die sprak ik aan. En normaal uh, zing ik gewoon in een kofferband en Engels, Engelstalig en alles. En, maar ik denk, nou ja, volgens mij is het uh, een hartstikke leuk idee... om een nummer uh, over Zandvoort te maken. Ja. En uh, een tekst daarop uh, te schrijven. En uh, ik, ja, goed, ik kwam... Op Koninginerdag T, geloof ik. Dus ik sprak hem aan en ik zeg: uh, ik, ik, ik, ik heb een leuk idee. En toen zat hij zo en hij zegt: Nou, hij zegt: Bel me en dan gaan we het erover hebben. Okay. Zo ging het eigenlijk. En toen heb ik mijn goede vriend Johnny Kraikamp uh, uh, daarbij betrokken. We hebben samen een gesprek gehad bij de gemeente. Uh, om een klein beetje subsidie te krijgen, want het kostte nou op geld allemaal. Wel. Ja. En uh, ja, vol zijn wij gewoon een tekst gaan schrijven met z'n tweeën. Daar hebben we even een eventjes tijdje over gedaan, maar elke keer kwam er weer wat bij. En dat, dat is heel leuk ontstaan zo. En dan uh, ga je gewoon lekker zitten op een terras en dan uh, ga je gaan schrijven. Dus dat is heel leuk en dan komt, dat gewoon, uh, ja, komt er uiteindelijk gewoon een hele leuke tekst uit. En uh, vervolgens uh, ben ik naar Peter Wezenbeek gegaan. Uh, die heeft een hele geweldige studio en dat heet Droomtent, dat zit in uh, Ermuiden. Ja, een hele moderne studio. En het is een oud-Zandvoorter. En die heb uh, mij, die, die kwam daar nou, ze ja. We komen binnen. En we gaan ja. beginnen. ik en en, kende uh, Peter uh, nog van... Ja, zijn uh, ouders hadden uh, ja, een dieren, dieren, dierenwinkel. Hier en op de uh, natuurlijk de Shorts. Ja. Zijn band. Ja. Kom uh, al, ja. ja. Dus ja. die kende het uh, klappen van de zweep Ja. ja. Dus die, uh, ja, die wist ook precies welke wegen we moesten bewandelen. En hij kende... Uh, uh, uh, een Frank Paardenkoper weer, dingetje. Ja. En zo kwam ik weer, uh, ik ken dan weer René van Kolm. dus de is drummen van Doe Maar. En zo kwamen er steeds meer mensen bij die, uh, die meewerkten. Maar, maar het arrangeren, de muziek. Ja, Kijk, de tekst hadden jullie, maar ja. de muziek erbij. Ja. En arrangeren. Ja, dat, Wie, dat heb Peter bij te, te wezen. En Rick, Rick Duin, dat is echt een arrangeur die bij hem in dienst is. En uh, die hebben de melodie eronder gezet. Oké. Okay. En dan, uh, ja, dan, dan groeit zo nu, maar er komt er steeds dingetjes komen erbij. En, ja, tot uiteindelijk totdat uh, tot het uh, geworden is wat het nu is. Nou, daar zijn we nieuwsgierig naar. Wil jij me even aankondigen? Ja. <lacht> Niet voor het eerst op de radio, geloof ik, hè? Met, uh, parel aan de zee.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 de quest rond op de kroeg dromen in de ruimte. Een feest tot morgen vroeg, ja ja, ja. Ik kan niet anders zeggen een spetterend, geestig, leuk, lekker snel, geweldig, ja. gefeliciteerd. Het is Dankjewel. echt een, ja. een fantastische nummer. Ja. En, uh, Top nummer. Ja, ja echt leuk. Ja. Ja. Dat, dat moeten we zeker gaan draaien. Uh, en heb je al een, een, een doel, een beetje wa wanneer en waar je dat draait, Mag gewoon bij elk evenement en mogelijkheid dat... Uh, nou ja, het doel uiteindelijk is om het landelijk uh, te promoten overal. Ja, en het ja. landelijk gedraaid te krijgen. Dat, uh, en dat, dat zou dan het mooiste voor Zandvoort zijn. Want ja. dan heb je een mooie reclame. Uh, ja, ja, ja. Nou, hier, ja, is heel simpel. hebt ja, wat mij betreft je doel bereikt. Het, ja, het nou, staat nou, hier in is in lekker. Het staat ongelooflijk lekker erop. En ja. het, het is ja. meteen de meezinger. Ja. En leuke teksten. Ja, leuke ja. humoristische Klopt. opmerkingen. Ja. Geweldig. Ik hoor altijd bij Rob van Zomer. Hè. Met zomertijd hoor ik natuurlijk altijd Frank Paarden kopen hè, met het dagelijkse dingetje. Ja. En dat is natuurlijk een ja. hele mooie, slimme zet om hem ja. ook mee te laten ja. doen op die plaat. Klopt. Ja. En dan, uh, ja, dan... Ja, want dan heb je al veel, op Vronica, heb je zoveel luisteren zo. Ja. en zo. En ja, dan moeten we maar hopen dat het een snelbal effect krijgt. Het is gewoon een, uh, een hitwoord. Ja. ja, laten we dat ja. maar hopen. Het is verkrijgbaar als cd? Nou, de cd's worden nu uh, gedrukt. Ja, dat... En, uh, en verkocht? Nee. Uh, ja, ja, je kan hem in ieder geval al downloaden via iTunes. Ah, Oké. Okay. Uh, dat kan sowieso. En... Uh, nou ja, het cd'tje, en dan hadden we ook wel weer een leuk ideetje om het, het, het cd'tje zelf als een soort ouderwets singeltje te laten maken, dus echt met zo'n plaat, met ja. een ribbeltje er ook echt in Ja, en dat duurt dan even ja, duurt voordat dat even klaar is, is. dus ik, uh, ja, wij hopen twee weken is nog. Ah, misschien wil de gemeente Zandvoort er wat kopen als een relatiegeschenk hebben ze al. <laughs> <laughs> Oké, okay, gezien de tijd Patrick, heel erg bedankt voor ja, je komst, uh, het was een spetterend einde vind ik van deze uitzending ja. nogmaals bedankt. En, heel erg bedankt. We gaan het nog vaker horen. Ja. Okay. Dit was weer uh, goedemorgen Zandvoort. We zijn alweer uh, aan het einde van de uitzending gekomen. Ik heb nog een, uh, een paar mededelingen voor u. Vandaag en morgen is het uh, de openingsraces op circuitpark Zandvoort. Morgen om uh, half vijf in Café Alex Live Jazz. Adam Sporen, friend. Eh... Uh, Volgende week, eh, dinsdag dat het is, ja, 12 april, heeft de AMBO een eh, bingo-middag in de krocht. Om half drie begint hij. Uh, op 15 april komt commissaris van de Koningin Joan Remkes naar Zandvoort om in het LDC allemaal... uw vragen te beantwoorden. Om half vijf is dat. Als u vragen hebt, kunt u die sturen aan info.zandvoort.nl en op 16 april, volgende week, zaterdag, we melden hem nu al vast, uh, heeft de Bomschuiterclub een open dag van uh, 2 tot 5. Ongelooflijk interessant, ik heb daar zelf rond ik ben niet lid, maar het is hartstikke leuk om daar te kijken. Ja, maar ik vind het knap hoor, dat die mensen dus gewoon uit een stukje hout, want daar komt het op meer. Uh, ja. Echt een bomschuit maken of een, een, een nabouw van ja, een oude de oude Zandvoortse De oude Noordboulevard oude van Noordboulevard, voor de oorlog. Ja. Ze, nou, geweldig. Dat is op de tolweg 10a in ieder geval. Kunt u daar terecht. Dat waren de mededelingen. Wilt u dit programma nog een keer uh, horen? Dit wordt herhaald uh, donderdagochtend op CFM van 8 tot 10. Uh, op de kabel op 104.5 en in de ether 106.9. U kunt ook naar zfmzandvoort.nl uh, gaan en uh, daar uitzending gemist aanklikken. En dan uh, vult u datum en tijd in. Denk erom even een uurtje later in vullen, want dat is een technische zaak. En dan kunt u het uh, geheel nog een keer afhoren. Luister vooral, blijf vooral luisteren naar Zfm, uh, want straks gaan we praten over Oud-Zandvoort. Wij gaan nu verlaten. If you leave me now van Chicago.